Even naar de Zwanenstraat. We staan hier in Magpie in de Zwanenstraat. Naast mij staat Karen Donders. Hi. Hi, Maarten. Vertel, wat zien wij hier om ons heen? Waar zijn we en waarom? Um, nou, we staan hier in Magpie en Magpie is gewoon eigenlijk een plek in Groningen waar je naartoe moet als je wat leuks wil beleven. En het kan um, koffie zijn, hele goede koffie, uh, thee, hele goede thee natuurlijk en huisgemaakte taartjes. Maar um, je kan hier ook gewoon leuke spulletjes kopen voor in en huis, voor jezelf, voor iemand anders. Het is gewoon eigenlijk meer een beleving dan alleen een winkel. Dat is Magpie. Uh, taartjes? Je, je, je bakt die taartjes zelf? Hoe ben je daar zo bij gekomen? Um, nou, taartenbakken, dat was eigenlijk altijd een beetje een stiekeme hobby-slash-passie van mij. En um, ik heb recentelijk dan mijn coming-out gehad in het taartenbakken. En um, dat ging zo ontzettend goed, dat ik dacht van... nou, dat moet gewoon gecombineerd worden met mijn magpie-concept. En um, ja, alles wat uh, hier gebeurt, dat doe ik zelf. Dus dat is de taartenbakken, dat is ook de inkoop, dat is um, de inrichting. Gewoon, ja, toetie, alles. Donna Universale. <laughs> precies. Inderdaad, nou, zoals je het zegt, ja, eigenlijk wel. Oké, okay, bedankt voor nu, Karen. Uh, wij gaan even verder. Tot zo. We gaan luisteren naar Tom Tiemann. Tom, waar ben je? We zijn hier op de markt, op de vismarkt. En we gaan eens eventjes achterkomen waar de term tijd vandaan komt. Goedemiddag, meneer. Oh. Wij zijn van Oog Radio. Uh, Goedemiddag. Hallo. Ik ben van Oog Radio. Okay. Ik zie dat u komkommers verkoopt. Weet u misschien ook waar de term komkommertijd vandaan komt? Ik ben van de Hoog Radio. Ik probeer erachter te komen waar de term komkommertijd vandaan komt. De <tijds> ja, Ik heb geen idee. de komkommers klaar zijn, lijkt me? Ik heb geen idee. Ik ik idee. Komkommertijd. Ja, ja. Nou, we gaan komkommers groeien, dat is vaak in de zomer. en ze zijn de mensen op vakantie. ziet, is er weinig te doen, denk ik. Zo interpreteer ik het. 2 je Mag ik u wat vragen? Weet u ook waar de term tijd vandaan komt? Nee, geen idee. Nee, nee. De tijd? Nee, moet je niet mij zijn. Ik heb echt geen flauw idee. Het wordt steeds interessanter, want we staan nog steeds op de markt. We zijn al bijna een uur verder en nog steeds niemand die weet waar de term tijd vandaan komt. Gaan we toch maar even verder speuren. De term tijd. waar komt dat vandaan? In een lang, lang, lange tijd geleden, toen uh, waren de komkommers die waren nog niet groen, maar die waren oranje. En uh, in die tijd um, was het normaal dat uh, de groene komkommer uh, in november gooide, maar de oranje komkommer die groeide in april. En daardoor is ook Koninginnedag in april gekomen. Ja, ja. Ik zie dat uw kinderen komkommers eten. Ja, dat klopt meneer. Weet u ook waar de term komkommertijd vandaan komt? Uh, uh, nou ja, het minder bedeelde, weinig geld... Uh... Ik ben niks te besteden. Staan je drie jongens in rode polo's... ...het NRC te verkopen? Eens even kijken of zij weten waar de term vandaan komt. Ik heb een vraagje. Mag het zijn? Weet jij waar de term komkommertijd vandaan komt? De term komkommertijd. Nou, dat zal ik je vertellen. Er was ooit een kerel... ...die heette Karel Omkommer. Dat was de hoofdredacteur van de NRC. En die kerel... ...die had altijd zijn zomerdeppie. Ken je het, het Nou, deze vent... ...dat was een beetje omgekeerd. Die had altijd last van een zomerdepie. En zodoende, tijdens de zomer, zat hij altijd een beetje op zijn gat. Hè. Die verslaggevers van deden ook geen flikker. En nou ja, je ziet het al in de zomer, 0,0 staat shit in de krant, de komkommertijd. Ja hoor. Het is nu vijf uur, de markt gaat opbreken. En we weten nog steeds niet waar de term komkommertijd vandaan komt. Nou, als niemand het weet, dan zoeken we het maar op. Op de website isgeschiedenis.nl staat het volgende. Waarschijnlijk is het woord komkommertijd overgenomen uit het Engels... waarin de term cucumber time ontstond rond het jaar 1700. Het woord werd door kleermakers gebruikt... om de periode aan te duiden waarin ze weinig te doen hadden. De adel, waar deze kleermakers vooral voor werkten, verruilde de stad in de zomer voor het platteland. Zo ontstond de grap dat kleermakers zo weinig verdienen... dat ze in de zomer slechts komkommers konden eten. Dat we in Nederlands de term komkommertijd gebruiken... is vooral te danken aan multatuli... Want toen de term cucumber time inmiddels totaal verdwenen was uit de Engelse taal, werd de term later weer hergeïntroduceerd. En sindsdien is komkommertijd niet weg te denken. Dat was Komkommerij van Tom Timan. Ja, welkom terug. Wij staan hier nog steeds in de Magpie Store met Karen Donders. Hi Karen. Hi Maarten. Hey, vertel, uh, jij hebt dus een kans gekregen? Ja. Uh, via Job of ja. hoe werkt dat? Vertel. Nou via Job in... nou, heb ik inderdaad de kans gekregen. Job is een um, intermediair. Um, dat uh, wordt allemaal gedaan door mij, wijzer, En zij bemiddelt tussen starters en leegstaande huur. En als je um, door haar ballotagecommissie komt... en dat is dan zij alleen met um, jouw idee voor een pandje... en ze vindt het allemaal helemaal goed... dan um, ja, kan je gaan beginnen. Dat is het eigenlijk. En waarom is jouw concept zo onmisbaar voor deze stad? Nou, ik denk dat mijn concept gewoon heel erg eigen is. En ik merk wel dat er nu een soort van um, creatief groepje in Groningen is. En dat ze niet helemaal een plek hebben um, waar ze zich helemaal thuis voelen... of waar ze nou gewoon lekker heen kunnen. Gewoon een woonkamergevoel. Ik vind dat dat gewoon in Groningen mist. En ik denk dat ik dat met Magpie heel erg goed um, aanvul. Bedankt, Karen voor dit moment. We gaan straks even met je verder. <laughs> ja, heel bedankt, Maarten. Want wabbes. Sit-down comedy en slow journalism... Van wabbes. Dus ik koop 7 als blond bronze. Kom ik verdomme. Luim een kilo aan. Dat is toch niet eerlijk, mensen? Op het podium in de gym aan de Oosterstraat zit comedyfenomeen Anja in een gehandicapte stoel. Niet gehinderd door de nagenoeg volledige verlamming van haar lichaam en gewapend met een geavanceerde irisgestuurde spraakcomputer, veroverde Anja in korte tijd haar thuisstad Groningen. Ik vroeg Anja wat volgens haarzelf de reden is van haar succes. Mensen moeten bij mensen in een rolstoel. Altijd heel erg hun best doen om niet te lachen op te barsten. Bij mij mag dat gewoon. Dat vinden mensen een begeleiding. Wie Anja ziet, vraagt het zich meteen af. Ze heeft een vrouwenaam, ze kleedt zich als vrouw... maar toont verder veel mannelijke kenmerken. Hoe zit dat? Ik ben geboren in een mannenlichaam. Maar goed, ik ben ook geboren in een functionerend lichaam. Dus aan hoe ik geboren ben heb ik nu geen boodschap meer... als je het niet vindt. Nu ben ik Anja... Hoe dan ook, Anja is een unicum die, tot aan wie weet een landelijke doorbraak, nog gewoon te bewonderen is tijdens de comedyavonden van de gym. Mijn naam is Anja, Dank u wel en tot ziens. Kan iemand me hier komen halen? Tjonge jonge wabbes, wat een ontdekking. We gaan gauw door met de directeur van het Grand Theater, Paul Smelt. De komkommertijd. De komkommertijd behelst in mijn ogen de laatste drie weken van juli. De laatste weken van de bouwvak. De periode dat onze autobaan ineens de Maasvlakte lijkt. En wanneer landelijke kranten ineens tijd hebben... voor kunst en cultuur en regionale suffertjes. En onze geest wordt gevoed met zomergasten, oneindige diepte-interviews en ga zomaar door. Tegelijk ontspannen we ons met Radio 6 omdat Radio 1 toch te weinig nieuws brengt. En zoeken elkaar thuis op voor diepgang of echte tropische liefde. Komkommertijd. Veel kunst en cultuur vindt juist in de zomer zijn liefhebbers. In mijn ogen bestaat er dan ook helemaal geen komkommertijd in de kunsten. Zomer 2013. Hitte, hitte, hitte. Schaduwplekjes... krijgen meer aandacht in de pers... dan de rechten van de Russian gays. We worden geconfronteerd met allerlange items... over de oorlogen die we juist zo graag wilden vergeten. En ik zag nog nooit driemaal zomergasten. En las nog nooit de lokale ochtendkrant zo vaak. Meer dan ooit kon ik van de zomer genieten... met zo'n lief voor het eerst in een kinderzitje op de fiets. Nu mijn komkommertijd voor 2014. De fijne ervaringen van 2013 nog vers in het hoofd... gegrepen om niks grunnigers te willen missen... heb ik alvast voor 2014 een worldwide abonnement aangemaakt op KPN 4G en alle plaatselijke nieuws. Twitter en Facebook tieren met regelmaat me om de oren in 2014. Ook al zit ik zelf midden tussen de gijzers van IJsland... in de Egyptische woestijn of op het Duitse eiland Rügen. Paul, bedankt! Dit is nog steeds Piraat in tijd. Hier is Karen Donders. Ja, ik ben er nog steeds. Hi. Vertel Karen, wat kunnen wij nou echt niet missen deze zomer hier in de stad? Waar moeten we bij zijn? Nou ja, je moet hier natuurlijk bij Magpie zijn. Um, ja, wat nog meer? Um, noorderzon, dat kan je gewoon echt niet missen natuurlijk. Maar dat lijkt me vanzelfsprekendheid. En wat kan je nog meer niet missen? Um, ach nee, je moet gewoon genieten van de zomer. Gewoon genieten van alle zonnestralen die nog koum gaan. Als het regent, geniet je daar lekker van. En dat moet je gaan doen, waar je dan ook maar bent. Bedankt Karen. Tot later. Dit was Piraten in Konkommertijd, maar de Konkommertijd is alweer bijna voorbij. Alles komt weer op gang na Noorderzon. Naar een idee van Josine Zuidema wordt gemaakt door Koffiestation, het Grand Theater Tom Tiemann, Alexander Weber, Magpie, Paul Smelt, Ruurtje Jan de Mulder, Bert Donker en ik ben Maarten Brons. Tot morgen! Ja.